Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Een meevaller voor PostNL. Het bedrijf is vrijgesproken in een rechtszaak in België. PostNL bezorgt daar ook brieven en pakketjes en de postbodes zijn in dienst bij tussenbedrijfjes. En die zeiden dat PostNL slecht betaalt. Maar zij behandelden de postbodes zelf ook niet goed. Nu op een economiecollega Ruben Eck. Er zijn in het voorjaar van 2021 allemaal invallen geweest bij de depots van PostNL in België. En daar werden van die bezorgers aangetroffen die soms zelfs illegaal aan het werk waren. De rechtbank vindt dat die tussenbedrijfjes dus eigenlijk fout zitten. Meerdere van die bedrijven krijgen nu wel een boete. De beloofde wapens uit het westen beginnen langzaam binnen te stromen in Oekraïne. En die wapens zijn van levensbelang, vertelt oud-commandant Marten Kruijf. Het is echt de lifeline voor het Oekraïnse leger. Want zelf produceren ze veel te weinig. Ze hebben veel wapens van ons. En die wapens moeten wel worden voorzien van reservedelen en munitie. Nou, daarom is het cruciaal dat ze die wapens hebben. Er wordt al langer gesproken over een nieuwe aanval van de Russen. Of die er ook echt komt, is nog maar de vraag. Mensen in het verkeer hebben last van gras en andere planten in middenbermen en op rotondes. Bij Rijkswaterstaat wordt flink geklaagd, omdat bestuurders niks meer kunnen zien. We zien inderdaad een toename in het aantal meldingen van onveilige situaties. En ik denk dat dat te maken heeft vooral met het weer. Hè. Het is veel nat geweest, nu de zon erbij, dus je ziet het gras in de berg bijna groeien. Maaien is ingewikkeld, zegt hij. Vroeger deden ze dat vaak even tussendoor... zonder de weg af te sluiten of alleen met een rijdende afzetting. Maar veel uitvoerders willen zo niet meer werken... omdat er veel ongelukken zijn gebeurd. Het weer nog, veel zon, maar ook wat wind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. 19 tot 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan ietsje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Met nu ZFM luncht. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De defensieindustrie moet bij oorlogsdreiging kunnen worden opgeschaald... zegt minister Ollongren namens het demissionaire kabinet. Volgens Ollongren moet de defensieindustrie indien nodig kunnen worden gedwongen... alles uit de handen te laten vallen om de spullen te leveren die het leger nodig heeft. België sluit het politieonderzoek naar de bende van Nijvel. Na 40 jaar is er geen doorbraak gekomen. De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 een reeks bloedige overvallen en inbraken. En PostNL in België hoeft geen miljoenen boete te betalen. Het bedrijf stond voor de rechter voor misstanden bij pakketbezorgers van onderaannemers. Volgens de rechter is PostNL daar niet voor verantwoordelijk. Het weer, geregeld zon vanmiddag bij 19 tot 23 graden, morgen iets warmer. See Can you hear me? I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 Dan op 106.9 FM four